5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Zo direct in het NOS Radio 1 journaal Doekle Terpstra. Een paar jaar geleden nog voorzitter van de vakbond Safe NV. Hij volgt de totstandkoming van het Sociaal Akkoord op de voet en wij met hem. Nu eerst het NWS-journaal met Mark Visser. Ja, het kabinet en de sociale partners zijn dus dichtbij een sociaal akkoord. Over een uur komen onder andere premier Rutte en minister Asscher en de top van vakbonden en werkgevers op een school in Den Haag bij elkaar. Premier Rutte vindt het een goed teken dat het kabinet met de sociale partners om de tafel gaat zitten. We zijn ver, maar er is geen garantie dat we eruit komen, zei Rutte. De premier wilde eerder vandaag niet inhoudelijk ingaan op de uitgelekte onderdelen van het akkoord.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 De website rechtspraak.nl is getroffen door een cyberaanval. Volgens de Raad voor de Rechtspraak begon de aanval rond half twee... en is die nog niet afgelopen. Volgens de Raad is het een gerichte aanval door een kleine groep cybercriminelen. Rechtspraak.nl wordt onder meer gebruikt door advocaten... om informatie uit te wisselen met rechtbanken. De website is eerder al aangevallen. Minister Schippers leeft mee met mensen die door Q-koorts zijn getroffen. Dat zijn ze in de Tweede Kamer, waar gedebatteerd wordt over de Q-koorts. En in die zin spijt het ons zeer wat deze mensen is overkomen. Het is echt een misverstand dat uh, deze uh, situatie van deze mensen ons niet aan het hart gaat. Integendeel, ik heb zelf met mensen gesproken. Ik heb gezien wat de gevolgen daarvan zijn. Kukhoorts wordt overgedragen door schapen en geiten. De epidemie brak in 2007 uit. Tienduizenden mensen raakten besmet. 25 mensen overleden. Veel Kamerleden vinden dat de overheid te laks heeft gereageerd... en dat daardoor meer slachtoffers zijn gevallen dan nodig was. Zij eiste excuses van de minister. Schippers ging in haar reactie verder dan eerder... maar zei erbij dat haar woorden niet als een schuldbekentenis moeten worden opgevat. Niet alleen in Nederland, maar in veel landen in de eurozone blijven de huizenprijzen dalen. Volgens Eurostat, het Europees Bureau voor de Statistiek, daalden in het vierde kwartaal van 2012 de prijzen met gemiddeld 1,8 procent. De grootste prijsdalingen ten opzichte van een jaar geleden doen zich voor in Spanje en Slovenië. De schutter die dinsdag in een Servisch dorp 13 mensen doodschoot... is overleden. De Serviër had na zijn daad geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij overleed in het ziekenhuis later, vandaag. De man van 60 schoot in een dorp eerst zijn vrouw, moeder en zoon neer. Daarna ging hij van deur tot deur en maakte hij meer slachtoffers. In Servische media wordt gespeculeerd dat hij een oorlogstrauma had. Nibud adviseert mensen om thuiscontant geld achter te houden... voor als er weer eens een storing is bij internetbankieren of als er niet gepind kan worden. En het hoeft niet veel te zijn, zegt een woordvoerder. Het gaat er echt om dat je een, een klein bedrag achter de hand hebt... waarmee je toch uh, uh, brood kunt halen, uh, benzine kan halen. En dat hangt er een beetje vanaf hoe groot je gezin is en, en wat je gewend bent. Maar uh, voor een gezin met twee kinderen is 50 euro achter de hand hebben echt al voldoende. En banken kampen sinds vorige week met storingen en DDoS aanvallen... waardoor soms geen betalingsverkeer mogelijk is.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 Met 33 files, nu 140 kilometer, alles bij elkaar. Het is druk bij Rotterdam. Vooral aan de zuidkant van de stad. De dagelijkse file op de A15 is veel langer. Vanaf de afrit Briele tot aan het Vaanplein 17 kilometer. En dan verderop een ongeluk bij Sliedrecht. Dat gebeurde op de rijbaan van Gorkum naar Rotterdam. Er zit 8 kilometer file. De linkerrijstok is ook dicht. Aan de andere kant van de vangrail is de dagelijkse file daardoor ook wat langer geworden. Bij Amsterdam, daar blijft de druk aan de zuidkant van de stad. Tussen Geuzeveld en Amstel Business Park, 9 kilometer. Ik heb het over de A10 Zuid. En dan eh, Bergen op Zoom. Daar is een ongeluk gebeurd op de A58. Dat gebeurde op de rijbaan richting Breda. Bij Heerlen zat een korte file. De linkerrij is ook eens dicht. Maar vanuit Breda naar Bergen op Zoom is het daardoor ook vastgelopen voor Bergen op Zoom Centrum 3 kilometer. Dankjewel René. Over twee minuten ben ik bij u terug met het NOS Radio Ingeno. Sommige mensen vragen het onmogelijke.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 7 over vijf, goedemiddag. We gaan zingen straks. Het Koningslied is in de maak. Meer dan veertig artiesten zijn in de studio. Straks een voorproefje. We beginnen met de eerste deuntjes van een sociaal akkoord. En daarvoor gaan we naar Den Haag, naar het Mondriaan College. Een school waar het overleg over dat sociaal akkoord in de eindfase is beland. Peter van der Meerschout, je bent daar. Wat hoor je daar nu over dat overleg? Weet je waar ze zitten, Tim? Hier in deze school, want het is een ROC... Ik zit hier eigenlijk, uh, met, met uh, op, tegen mijn rug aan de bibliotheek en dan heb ik zicht op de eerste etage met een lokaal en een lokaal, het woonlokaal waar uh, uh, de jongeren hier les krijgen in mode en interieur. En daar zit de voorzitter van. VNO-NCW-Bernard Windjes, en Ton Heertsen, samen nog met wat andere voorzitters van uh, de werkgevers- en werknemersorganisaties... steeds weer in wisselende samenstellingen... met elkaar te praten over die laatste puntjes op de I. En dat doen ze voordat straks om zes uur... een hele delegatie van het kabinet onder leiding van premier Rutte... hier ook weer bij komt om dan ook echt gewoon de puntjes op de I te zetten... en elkaar nog eens even diep in de ogen te kijken. En te zeggen, jongens, willen wij met elkaar dit akkoord straks gaan uitvoeren... om ervoor te zorgen dat toch die WW op een of andere manier gemoderniseerd wordt, dat toch uh, uh, het ontslagrecht op een of andere manier versoepeld wordt. Niet nu, maar straks, als de economie weer beter gaat. En wat gaan we doen met al die arbeidsgehandicapte mensen... die we eigenlijk, wat het kabinet dan wilde, uh, verplicht te werkstellen voor 5% van het... Uh... We een aantal uh, bij de bedrijven, hoe gaan we dat toch op een andere manier oplossen, want de bedrijven die wilden daar niet aan. Kortom, dat zijn er allemaal puntjes op de i-vlekjes die nog moeten worden weggewerkt en dan uiteindelijk hopen we toch dat in het begin van de avond er een definitief akkoord ligt. Dat kabinet heeft natuurlijk ook zijn huiswerk gedaan voordat ze straks het samen gaan doen op dat college, maar is er nog een mogelijkheid dat er wat puntjes op de i veranderen? Nou weet je, kijk, daar gaan we in op de details. En die heb ik niet. Er zijn de afgelopen dagen, zijn, of de afgelopen dagen in ieder geval... zijn er een aantal dingen uitgelekt, naar voren gekomen. Maar dan nog moet je daar wel wat voorzichtig mee zijn. Want iedereen kan daar weer belang bij hebben met de dingen uit te laten lekken. Dat het een bepaalde kant op wordt geduwd in het proces van onderhandelen. En dat zie je nu ook gewoon gebeuren. Dan gaan weer de werkgevers even apart zitten. Dan gaan de bonden weer even apart zitten. Dan komen ze weer terug bij elkaar. Dan hebben ze een stuk in hun arm. Dan hebben ze weer een kopje koffie erbij. Dan nemen ze nog even wat tijd. Um, we weten het echt pas definitief... Als Straks gewoon die persconferentie wordt gegeven door de minister van Sociale Zaken, Lodewijk je die toch hier de kaart trekt in dit geheel. Oké okay, Peter, we komen straks bij je terug. We gaan door naar Doekle Terpstra. Goedemiddag. Goedemiddag. U was tot 2005 voorzitter van vakcentrale CNV. Als u luistert naar Peter van der Meerschouw, dit moet u allemaal wel bekend voorkomen. Ja, het klinkt, het klinkt mij als muziek aan te horen. En, uh, ik heb warme herinneringen overgehouden aan dit soort uh, momenten waarop... Ja, en voor een deel natuurlijk heel belangrijk werk gebeurt... en tegelijkertijd wordt er ook uh, iets voor de bühne opgevoerd... want uh, daar zit ook iets in van de ritueel gehalte. Ja, wat is het rituele aspect van wat we vandaag zien? Nou, je, je, ziet, je ziet nu dat werkgevers en werknemers uh, bijeen zijn. Overigens is het wel opmerkelijk dat dat in een school plaatsvindt... en niet in het gebouw van de, uh, van de Sociaal Economische Raad... want dat is toch een beetje de tempel van de polen, zou je kunnen zeggen. Uh, en de herinneringen die ik heb, is dat uh, vooral in uh, dat gebouw... voorafgaand aan het overleg met uh, het kabinet het overleg tussen werkgevers en werknemers plaatsvindt uh, in de stichting van de arbeid. Uh, dus er is nu op dit moment uh, letterlijk denk ik overleg in de stichting van de arbeid gaande. Uh, en dat betekent dat uh, die twee partijen, werkgevers en werknemers, het met elkaar eens moeten worden. En als dat het geval is, ja, dan is het moment rijp om samen uh, op te trekken in de richting van het kabinet. En dan te zeggen van, uh, hoe gaat de deal eruit zien? En dat het deal gaat komen, dat is uh, denk ik op uh, ja, dat is voor mij een uh, Eigenlijk volstrekt helder dat dat vanavond gaat gebeuren. Wat zijn dan voor die resterende 50 minuten nog dingen die werkgevers en werknemers in al die verschillende hoedanigheden met elkaar kunnen afspreken? Wat kan er nog veranderen? Ja, ja, je, moet, je moet natuurlijk wel heel goed, ook op punten en commas, van elkaar weten uh, wat er uh, allemaal gaat gebeuren. Kijk, in de Stichting van de Arbeid wordt een aanbeveling gemaakt voor hoe uiteindelijk CAO-partijen, dus in het overleg in de verschillende sectoren, zich uh, gaan gedragen in de komende tijd. Kijk, er wordt nu uh, gesproken over de sociale zekerheid. De grote pijnmaatregelen uit het kabinetsbeleid worden weggehaald. Daar wil, uh, daar wil het kabinet ook iets voor terug hebben. Dat zal ongetwijfeld gaan over uh, de loonvorming in uh, de komende tijd. Uh, en de werkgevers willen natuurlijk ook iets terug. De vakbeweging wil iets hebben terug van de werkgevers. Dus het is in die zin ook een complex onderhandelingspel. Uh, en het is dus heel erg belangrijk om, uh, om het maar even beste uit te drukken, te fine En heel goed te weten op de details ook waar hebben we het over en hoe gaan wij elkaar uh, verbinden in de komende tijd. Ja, want er is vandaag door heel veel mensen gezegd. Het is nu duidelijk wat werkgevers en vakbonden niet willen, maar wat willen ze wel? Nou ja, dat zou vanavond blijken. Uh, ik denk dat wat is uitgelekt uh, vooral een, uh, een uh, ja, winst is voor uh, de vakbeweging. Uh, de, uh, de grote pijn gaat uit uh, het kabinetsbeleid op uh, met name een aantal stevige sociale ingrepen. De duur van de WW uh, denk, met name. Ja, met name dat thema. Ik denk dat de werkgevers ook winst gaan maken vanuit hun perspectief gezien. In ieder geval dat, uh, dat uh, opgelegde kwoten wat eraan zit te komen met betrekking tot uh, de gehandicapten dat het ook van tafel gaat. Maar ja, het kabinet zal zeggen van ja, wij willen daar uh, een loonmatiging voor uh, terug... Uh, nou, dat zal ongetwijfeld ook gebeuren, maar ja, dan heb je dus een saneringsafspraak gemaakt. Uh, de vraag is wel, van, ja, waar liggen dan de oplossingen in het verschiet voor uh, ja, de grote vraagstukken met betrekking tot werkloosheid, uh, jeugdwerkloosheid, uh, innovatie en noem ze maar op. Dus ja, uh, als het alleen over deze onderwerpen gaat en niet over uh, ja, waar gaat het nu uh, in de gemeenschappelijkheid naartoe uh, in de komende periode, dus beleid van sociale partners en... Uh, het kabinet, ja, dan is het uiteindelijk toch nog pover. Maar ik verwacht dat daar dus ook een afspraak wordt gemaakt. Wat is dan het pover aspect? Want we zijn natuurlijk wel met z'n allen bezig om te proberen uit die crisis te komen. Maar daar zou de sociale koord ja, ook een grote stof van kunnen zetten. Waar is het een pover element voor gezien? Uh, nee, dat, dat, dat, dat zeg, ik zeg als. He, als er gesproken wordt over sociale zekerheid, dus uh, uh, het beperken van de sociale pijn, zonder dat er ook keuzes worden gemaakt over de vernieuwing uh, van Nederland, een echte innovatieagenda, en ook, hoe komen we nu echt uit de diepe crisis met z'n allen? Ja, dan uh, is het alleen een reparatieafspraak. En ik kan me niet voorstellen dat, dat dat het geval is. Nou, komt het kabinet over een kleine drie kwartier. We hoorden minister Asje van Sociale Zaken in de vandaag zeggen... nou, we moeten, dat is nog, nog niks zeker. Premier Rutte was ook een beetje afhoudend. Is dat ook puur ritueel? Nou, puur ritueel, dat zou ik niet willen zeggen. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat partijen pas in een formeel bij, overleg bij elkaar komen, uh, komen. Op het moment waarop je ook nagenoeg zeker weet dat je daar komt. Uh, en natuurlijk zegt uh, onze minister-president dat hij uh, niet wil ingaan op uh, het lekken in de media. Uh, dat is ook logisch, want daarmee zet je alleen maar uh, extra druk op het overleg. Dus dat is ook buitengewoon onverstandig om dat te doen. Maar kan, kan het kabinet dan nog even goed bekijken en gaan rekenen en zeggen van wacht eens even. Van we helemaal geen geld voor? Nee, dat is al lang gebeurd. Kijk, alle, alle werk is in de afgelopen weken al gebeurd. Uh, in, dat vind ik ook knap. In de stilte is dit overleg uh, uh, heel achter de schermen uh, geweest. Uh, er is intensief overleg geweest. Daar kunt u echt van uitgaan tussen werkgevers, werknemers en, en kabinet. Uh, en uh, vandaag worden de puntjes op de i gezet. En eigenlijk is de grote deal al gemaakt. Uh, nou, en dat is goed, want op het moment waarop dit lukt en er ligt een goede balans tussen saneren en investeren... Uh, dan denk ik dat het voor Nederland heel erg belangrijk is. Want steun vanuit sociale partners als dragende organisaties in de samenleving... ja, is het heel erg belangrijk om op deze manier op een hele solide manier uh, de toekomst in te gaan. Het geeft heel veel rust, het creëert vertrouwen. Uh, en uh, uh, het hebben van een akkoord op zichzelf, even los van de inhoud, hoe gek het ook klinkt... maar het hebben van een akkoord op zichzelf is al belangrijk. Ik heb u goed gehoord. Er is een deal. Het is even afteken voor het kabinet. Doekle Terpstra, vroegere voorzitter van vakcentrale CNV. Dank u wel. Met genoegen. Goedemiddag. Goedemiddag, René Hoe staat het ervoor? Op de A15 niet het beste, Tim. Want daar hebben we niet alleen de dagelijkse drukte... ten zuiden van Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Dat dacht je van 17 kilometer file... tussen in het Brielen en het Vaanplein. Maar ook een ongeluk een stuk verderop bij Sliedrecht. Vanuit Gorkum naar Rotterdam... staat daardoor 11 kilometer file. De linkerrijstok is al een tijdje dicht. En dat verklaart ook dat de dagelijkse file... vanuit Rotterdam naar Gorkum, wat langer is... daar staat bij Sliedrecht-Oost 8 kilometer. In de ochtend- en avondspits... het NOS Radio 1 50 miljoen kilo vlees moet worden opgespoord. omdat een deel van de herkomst niet duidelijk is. Het vlees kwam, dat weten we wel, van de groothandel in Os. En Josephine Trehi is daar vanmiddag om te kijken hoe het nieuws daar valt. We hoorden dat gisteren. Vandaag zullen de mensen daarover spreken. Wat zijn de reacties, Josephine? Ja, heel wisselend eigenlijk. Als je hier zo tussen het winkelend uh, publiek kijkt. Ah, nee, sommige mensen zeggen ja, uh, pff, weet je, we houden ons er niet zo mee bezig. We gaan gewoon door. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja, dat is toch wel heel erg slecht voor het imago van ons. Het is een stad waar die altijd heel trots waren op de vleesproductie. Hè? Die hebben deze stad groot gemaakt. Bijvoorbeeld deze plek waar ik nu sta, dat winkelcentrumpje. Net was hier Agnes Leven bij me van het stadsarchief. En zij wist bijvoorbeeld precies te vertellen hoe het hier vroeger uitzag. Dit was, uh, er stonden wat boerderijen. Het heet uh, Ussen, Katwijk. Ik heb een kaart meegebracht, kun je zien uh, lopen waar wij nu staan? Even kijken hoor. Heel drukke wijk. Ja. Helemaal volgebouwd. Moderne kaart. En de oude kaart van 1960. Er is helemaal niks. Er zijn wat wegen. Uh, staat er zijn een kruis er, er hier in naar... de. een kruisje, daar staan wij ongeveer. Daar loopt een weg naartoe en die houdt daar ook ongeveer op. Midden in het groen? Ja, midden in het groen. Tussen de Amstelijnstraat en de Ussenstraat. En hoe ging dat toen met die veehandel en die slachterijen? Nou, aan het eind van de 19e eeuw... Uh, hebben zich hier een paar uh, slimme ondernemers gevestigd. Die zagen wel uh, heil in uh, slagerijen uh, en in de boterhandel. En daar is ons ook mee groot geworden... met de boter en de margarine van Jurgens... en met de slagerijen van Zwanenberg en van Hartog. Die zijn ook klein begonnen... En toen hier uh, de spoorweg werd aangelegd in uh, aangelegd, de laatste helft van de, van de 19e eeuw, toen zijn ze groot gegroeid, want dan konden ze exporteren tot Engeland toe. Die hebben heel lang voor uh, goede arbeidsplaatsen gezorgd en voor de goede naam van ons. Ja, nou ja, die goede naam. Heeft u een verklaring voor hoe dat dan nu allemaal zo veranderd is? Uh, ik heb een beetje een theorie. Uh, vroeger werkten dus heel veel mensen in zo'n vleesfabriek... en in, aan zo'n productielijn, uh, aan de snijtafels, uh, bij de soep, bij de vastenmakerij... Uh, je zag het echt gebeuren. Je zag te vaak eens aan de ene kant erin gaan... en aan de andere kant zag je ervoor een strijd komen. Je zag wat je collega links en rechts van jou deed. Je zag als er, uh, zeg maar, de schimmel afgesneden werd... of je zag als er iets omgekipperd werd en dan ging we terug. Er gingen natuurlijk ook dingen mis vroeger. Maar je zag het. Het, het was veel, de, veel dichter bij de mensen. De mensen wisten zo'n beetje wat ze aten. Ik weet niet of je dat vroeger transparant moet noemen... maar uh, nu niet meer. ja. Dat is dus de situatie van nu. Ik ben even een slagerij in gelopen hier op het plein. Arie Segers, slager en trateur. Een hele mooie, chique slagerij met uh, bijnen, verkopen ze hier, zelfgemaakte worsten, soepen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat merkt u nou van, uh, van, van reacties van klanten over het vleesschandaal? Nou, ik merk vooral dat het uh, in februari toen net begonnen een hype is geweest. En dat je dan even wat omzet meer scoort. Maar nu is het allemaal weer... De mensen vergeten snel. Dus zal het nu... Na deze schandalen bekend zijn geworden weer even uh, wat erger worden. Maar uh, wat ik zeg, mensen vergeten snel. Dus. U krijgt meer klanten nu? Ja, ja, ja, ik krijg meer klanten nu. Mensen, we kopen toch eerder producten hier... omdat ze hier weten dat het uh, zelf gemaakt wordt allemaal. En dat, dat, dat vertrouwen ze nu even meer. Heeft u ook iets vegetarisch? Uh, natuurlijk heb ik iets vegetarisch. We maken... Uh, de wel... hebben slagers steeds meer, hè? Uh, daar moet het wel naartoe, denk ik. Ik denk dat je een combinatie moet maken tussen verse producten van vlees... en, uh, en mooie vegetarische producten voor de mensen die... Uh... Dat liever hebben. Dus spinazieschotel. Spinazieschotel bijvoorbeeld. En wat andere pasta en uh, uh, rijskerechten die we vegetarisch maken. Nou, gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht hier met de slager. Straks um, ga ik verder praten met iemand die het juist heel goed doet... als het gaat over dit vleesschandaal. Ik krijg er honger van. Tot later, Josephine. dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal.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 We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 Michael wij zullen er even moeten wachten tot het weekend. om dan ook te kunnen zeggen: It's a beautiful day. Het spijt ons zeer wat u is overkomen. De woorden vandaag in de Tweede Kamer van minister Schippers. Ze sprak tegen de slachtoffers van Q-koorts. Bril doet verslag. Drachtige geiten die mensen kunnen besmetten met Q-koorts. Vanaf 2007 gebeurde dat opeens heel vaak. Zo'n 40.000 geiten moesten worden geruimd. en vooral in Noord-Brabant trof de ziekte de inwoners.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 Hoog tijd voor excuses van de huidige bewindspersonen... vindt een groot deel van de Kamer. Het woord sorry, meneer de voorzitter. Sorry. Maar de regering kreeg het tot nu toe nog niet over haar lippen. En mijn fractie verwacht dat van de gemaakte fouten... een ruiterlijk eens maar nooit weer zal klinken vanuit de regeringstafel. Wil deze staatssecretaris een poging doen om het vertrouwen te herstellen? Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen het aanbieden van excuses door de overheid? Ook wij vragen de bewindslieden het spijt ons te zeggen. Echte excuses voor het optreden van de overheid komen er ook vandaag niet. Want dat zou als een schulderkenning gezien kunnen worden. Er is wel veel fout gegaan, maar schuldig aan het overlijden... en ziek worden van patiënten, dat is de overheid niet, vindt het kabinet. Wel kwamen de woorden het spijt ons over de lippen van minister Schippers. Wij leven mee met de slachtoffers. Zij zijn degene die hierdoor zijn getroffen met vaak ingrijpende gevolgen...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 Voor het mooie weekend uh, komen de uh, zondag zelfs de Amsterdam Gold race, de voetbaltopper tussen PSV en Ajax en de marathon van Rotterdam. Dus u kunt lekker voor de buis gaan zitten of misschien wel meedoen in Rotterdam. Directeur van de marathon van Rotterdam, Mario Cardix, goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, zijn toppers, daar gaan we direct even over hebben. Maar ik wil het eerst even met u hebben over de, de recreanten. Hoeveel gaan we meedoen aan de marathon? Aan de marathon doen we bij elkaar een maximum aantal, wat we hebben gesteld, van 10.000 mee aan de zondag. En ook op diezelfde dag zal er een kwartier later een 10 kilowatt worden gestart met eveneens 10.000 deelnemers. Ja. Dat zijn bij de maximale die we hebben gesteld. om in ieder geval de kwaliteit te kunnen borgen voor ja. het doorlopen op parcours en de doorstroming eveneens op parcours. Ja, mijn gedachten zijn eigenlijk met name bij deze mensen, want het wordt, het wordt nogal een warme dag hè? 20 graden mogelijk, zei Peter Kuipers Munneke, zojuist bij mij in de uitzending. Dat is toch wel even afzien. Dat is uh, in ieder geval een temperatuursprong. Uh, wij laten ons natuurlijk ook uh, bijstaan door uh, mensen die uh, zich maar uh, even informatie uh, bespreken waar het gaat om de weersverwachting. Ik heb hier toevallig de weersverwachting voor Rotterdam specifiek. Uh, dat is voor ons wel heel erg belangrijk, natuurlijk. En dan uh, is het de bedoeling dat uh, als de voorspelling uitkomt, dat het 14 graden wordt uh, om half elf. En dat die langzaam oploopt, eigenlijk per uur een, een graad. En dan uh, zouden we eigenlijk uh, rondom de, de klok van 4 uur, en dan uh, is, als het goed is, uh, zijn alle marathonlopers al gefinished. En dan bereikt eigenlijk de dag zijn temperatuur uh, qua hoogtepunt. En dan is het uh, inderdaad uh, 19, uh, 20 graden. Met het scenario van 2007, toen de marathon moest worden afgelast vanwege te hoge temperaturen, daar houden jullie uh, ongetwijfeld rekening mee. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nou, dat zijn twee verschillende aparte uh, grootheden. Uh, toen uh, begonnen we al uh, met een kleine 20 graden... en uh, dat is nu absoluut niet aan de orde. Dus ja, zeg maar het vergelijk uh, is eigenlijk uh, vrij van zoek. Uh, ja. dit, is een, uh, een, uh, ja, dit zijn redelijke omstandigheden voor lopers om, uh, om te lopen. Het uh, verschil is natuurlijk wel, meneer Kadeks, dat al die ja. mensen die gaan meedoen natuurlijk de afgelopen weken... in de kou hebben getraind en in één keer worden geconfronteerd... Ja. met hele warme omstandigheden. Kunnen ze zich dat daar wel? speciale voorbereiden? Uh, nou, daar kan je wel op uh, je voorbereiding om treffen. Uh, waar het gaat om je keuze, waar het gaat om je, je kleding, uh, de tempo wat je loopt en dat je je goed moet voorbereiden. Waar het gaat om je watervoorziening, uh, je vochtvoorziening voor de race, uh, de dagen voor het evenement, voor de race en tijdens de race. Dus dat rest uh, kan je daar wel uh, goed op inspelen. Het is wel zo dat uh, je lichaam nog niet gewend is aan die temperatuursprong. want daar heb je eigenlijk gewoon wel een week tot twee uh, weken voor ja. nodig. En dat, dat, die kans uh, die heeft niemand gekregen. Die tijd is de mensen niet gegund. Gaan we het nog even hebben over het parcoursrecord uh, van jullie. Twee uur, vier minuten en 27 seconden. Dateert van 2009. Gaat het eraan? Um, nou, als ik uh, de atleten goed heb beluister... en uh, het management waar ik uh, eigenlijk dagelijks contact mee heb... is dat uh, een aantal atleten eens uh, uh, heel erg in vorm zijn... en er ook heel erg veel zin in hebben... En uh, we zijn ook uh, gestart met het thema om samen te werken. Vorig jaar hebben we gezien dat uh, op 23 kilometer uh, twee uh, atleten zeg maar even, een ontsatting maakten op een uh, vrij ongunstig uh, punt in het parcours met enorm veel wind tegen. En dat hebben ze uiteindelijk aan het einde moeten bekopen met uh, een behoorlijke tempo terugval. En dan ondanks dat werd er nog 2, 4, 48 gelopen. Dus als we wat meer samenwerken en wat beter. Zeg maar even daarop letten. Dan uh, kunnen we hele en latijnen op het room gelopen worden. En uh, dat blijft ook eigenlijk uit uh, die historie die we hebben. Oké, okay, nou dan moeten we wel naar elkaar gaan luisteren. En niet dat er een of andere haast denkt van nou ik ga daar lekker vandoor. Uh, we gaan het zien komende zondag. Mario Kadex, dank u wel. Oké, okay, dankjewel. Maastricht werkt met de Euregio aan Culturele Hoofdstad 2018. En u werkt er aan een topcarrière. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Worden kinderen te veel verwend en verpesten we ze daarmee? De geringe afstand tussen ouders en kinderen, dat, die is typisch Nederlands. Vanavond in WPRO-thema Alles voor je kind. Even voor negenen.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 Mijn pensioen. Dit is Radio 1. 1 hey, over half 6, Mark Vissen met het NOS-journaal. Het kabinet en de sociale partners zijn dichtbij een sociaal akkoord. Over een half uur komen onder andere premier Rutte en minister Asscher... en de top van vakbonden en werkgevers op een school in Den Haag bij elkaar. Premier Rutte zegt dat er een serieuze poging wordt gedaan... om tot een sociaal akkoord te komen. We zijn ver, maar er is geen garantie dat we eruit komen, zei Rutte... De premier wilde niet inhoudelijk ingaan op de uitgelekte onderdelen van het akkoord. Naar verluidt vervalt het derde jaar van de WW. Er zou in dat jaar wel een werkloosheidsuitkering moeten blijven... maar daarover moeten de sociale partners per bedrijfstak afspraken maken. Minister Schippers leeft mee met mensen die door Q-koorts zijn getroffen. Dat zijn ze in de Tweede Kamer. Schippers zei dat ze zelf met Q-koorts patiënten heeft gesproken... en ik heb gezien wat de gevolgen zijn... en je moet wel gek zijn om dat niet te betreuren. Veel Kamerleden vinden dat de overheid te laks heeft gereageerd... en dat daardoor meer slachtoffers zijn gevallen dan nodig was. Ze eisten excuses van de minister. Schippers ging in haar reactie verder dan voorheen... maar zei erbij dat haar woorden niet als een schuldbetekentenis moeten worden opgevat. Website rechtspraak.nl is getroffen door een cyberaanval. Volgens de Raad voor de Rechtspraak begon de aanval rond half twee... en hij is nog steeds niet afgelopen. Volgens de Raad is het een gerichte aanval door een kleine groep cybercriminelen.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 de landelijke kranten op groot formaat blijft nu alleen nog de Telegraaf over. In de afgelopen jaren stapte Trouw, NRC Handelsblad, het Algemeen Dagblad en de Volkskrant al over op het kleinere formaat. Dat was het nieuwsoverzicht. Dank je Mark. De weersverwachting krijgt er van Peter Kuipers Munneke. Er waren vandaag grote temperatuurverschillen in het land, van 6 graden in het noordwesten tot zo'n 13 in Limburg. Dat komt door warme lucht die onze kant op komt en vandaag het zuiden van het land al had bereikt. Vannacht, dan is het overwegend bewolkt. Misschien valt er in het zuiden van het land wat lichte regen. In de buurt van de kust en in het noorden kan, wat, kan het wat nevelig worden. Misschien ontstaat er hier en daar zelfs een mistbank. De wind gaat liggen en draait van west naar zuid. Het gaat vannacht niet vriezen. Het wordt 3 graden in het noordwesten tot 6 graden in het zuidoosten. Morgen, dan begint de dag op de meeste plaatsen droog. Maar in de loop van de ochtend en de middag ontstaan in het hele land buien. Vooral middag zitten daar felle exemplaren tussen die mogelijk gepaard gaan met windstoten en een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden en op de wadden iets lager. Het weekende verloopt meest droog en de temperaturen gaan omhoog. Op zaterdag wordt het een graad of 14 en zondag stijgt het kwik op de meeste plaatsen tot de 20 graden. Wat gebeurt er op de Nederlandse wegen? René Passet. 150 kilometer file, Tim. Dat is op zich normaal voor uh, de donderdagmiddag. Maar de meeste files zitten toch echt bij Rotterdam. De langste file bij Amsterdam staat op de A1 naar Amersfoort. Tussen Blairikum en de Alfred Bunschoten, 10 kilometer. En dan Rotterdam. Naast de dagelijkse drukte op de A15. Waar vanmiddag 17 kilometer file staat bij het Vaanplein... Is het ook mis bij Sliedrecht. Want daar is een ongeluk gebeurd vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht west 11 kilometer. De linkerrijstok is al een tijdje dicht. Daardoor is de dagelijkse file vanuit de Maastad ook wat langer. Er staat richting Gorkum bij de oosten 8 kilometer. Ook opvallend, de flinke drukte op de A16. Er lag een uur geleden een lading hout op de Moerdijkbrug. Dat was vrij snel van de weg af, maar het dreunt nog wel een beetje na. Richting Breda staat tussen knap het Ridderkerk en de randweg Dordrecht, 8 kilometer.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 Zeven over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1-journaal. Ook te beluisteren via onze website nws.nl. En daar vinden we ook al die details die al zijn uitgelekt van dat sociaal akkoord. Over twintig minuten komt het kabinet bij de sociale partners die nu bijeen zijn in Den Haag. Geeft ons de gelegenheid om het te hebben over het buitenlands nieuws. Syrische gevechtsvliegtuigen en helikopters kiezen doelbewuste burgers uit als doelwit voor hun bombardementen. Dat stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Echt luchtaanvallen, dat is iets wat sinds maart vorig jaar ongeveer gebeurt En dat is ook steeds erger geworden door de loop van het afgelopen jaar heen. Wij hebben zelf 152 burgerdoden vastgesteld bij de bombardementen die wij hebben onderzocht. Maar dat is het topje van de ijsberg. Oppositieorganisaties in Syrië zelf die gaan uit van 4300 doden in de afgelopen, ja, sinds juli vorig jaar. Jan Kooi van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Om een eind te maken aan deze luchtaanvallen moet er een no-fly zone komen. Dat bepleit Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten en voormalig gevechtsvlieger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 Dick Berlijn, de oud-commandant der strijdkrachten. Uh, Lex Runnekamp, welkom. Goeiedag. Je bent net terug uit Syrië. Als we meteen even daarop doorgaan, wat, wat Dick mm -hmm. Berlijn bepleit, zo'n no-fly zone, Z zou dat zin hebben? Ik, ja, ik ben een journalist, hè. geen opiniemaker in die zin. Maar ik, ben, ik heb de neiging, dat alles gezien daar hebbende, uh, dat het eigenlijk een van de weinige dingen is die we kunnen doen. De, de Syriërs zelf willen geen westerse militairen op hun terrein zien. Dat zal echt leiden tot allerlei intern verzet En dat is gevaarlijk voor onze jongens. Het is net als Irak, dat wordt een moeras. En om toch invloed te hebben op die... De, de, de strijd daar is niet in balans. Je hebt een regering die met regeringsvliegtuigen... zijn eigen bevolking bombardeert. Even los wat je nou van Assad vindt. Maar die actie op zichzelf is zo buiten proportie, dat je als internationale gemeenschap... dat zou willen remmen. Dus een no-fly-zone maakt dat inderdaad veel moeilijker. En dan denk je heel snel van de situatie in Libië. Want daar begon het ook, met een no-fly-zone. En dat is toch heel redelijk heel snel uh, gecontroleerd. Er zijn geen massamoorden uh, uiteindelijk pla hebben daar plaatsgevonden. Geen steden uitgemoord, waar we zo bang voor waren toen. Het is niet het ideale land geworden. Je moet ook niet denken dat je met militaire middelen... Uh, hemel op aarde brengt... Um, maar als je als internationale gemeenschap wil bereiken... zo min mogelijk burgerslachtoffers maken... denk ik dat een... een, een he, maar Dan krijg je dan ruzie met de Chinezen en de Russen. Maar dat zo'n lucht... Uh... Precies, want een no zone vereist natuurlijk wel... diplomatieke instemming ja. van de ja. landen. Goed, laten we dat even terzijde. Gaan we terug naar wat Human Rights Watch vandaag uh, be be bekend maakte. Dat beeld wat ze schetsen. Dat het regime doelbewust burgers probeert te treffen met bommenwerpers. Jij bent er geweest. Jij ziet wat het aanricht. Herken je dat beeld? Wat wordt geschetst? Nou ja, Human Rights Watch is heel voorzichtig... bij doelbewust bombarderen door de overheid, eh, door, door het Assad-leger. Eh, ze, ze nemen aan dat het doelbewust is en daar hebben ze een hoop goede argumenten voor. Uh, maar vast staat dat, dat de bombardementen door de, door de luchtmacht van Assad, die heeft geen high-tech weapons, die hebben geen, uh, hoe noem je dat, Ge geleide wapens. Dat staat overigens ook in dit rapport van, van Human Rights Watch. En het is ook een feit dat het Vrije Syrische leger en de meer religieuze beweging als Jabhat al-Nusra uh, de neiging hebben om tussen de bevolking hun hoofdkwartieren neer te zetten. Ook natuurlijk als een soort in de hoop dat ze dan niet, niet schieten. Wat je vast kunt stellen... En is dat... dat het punt? Want inderdaad, als de rebellen hun, hun, hun, hun, hun wapentuig in die, in die wijken neerzetten, in de hoop, maar dat is vergeefse hoop, denk ik, dat het Assad-regime ze dan ontziet. Ja, nee, want die heeft, je kunt, het Assad-regime heeft zoiets van... We kennen allemaal misschien nog de term collateral damage, dus dat is toe, uh, schade aan gebouwen dat erbij komt als je iets militairs probeert te doen. Collateral damage, dat was in de, in de Irak-oorlog werd dat vaak genoemd. Assad heeft daar... Geen enkele uh, gedachte voor. Hij bombardeert ze, ze bombarderen in de buurt van wat ze kunnen bereiken. En dat zijn dan ook vaak, ik ben daar geweest, dan, dan sta, sta je bij een huis dat helemaal met de grond gelijk gemaakt is, waar ik een man trof die nog zijn kinderspeelgoed letterlijk, zonder dat hij wist dat ik kwam, hoor. het was niet in elkaar in scène gezet, kinderspeelgoed uit die rubble, uit die troep staat te halen. Dan denk je, ja, wat was hier nou een militair doel? Maar mensen kunnen zich ook niet meer beschermen tegen dit soort bombardementen. Hoe reageerden die? Nou, ik was drie dagen geleden zat ik in Aleppo in een wijkje met kinderen en uh, uh, wat te praten en ineens kwam er, ik, bedoel, ik heb dat gezien en gevoeld, kwam er zo'n jetfighter heel laag over. Daar rent iedereen de straat op. Niemand gaat. Er zijn gaan, geen sirenes af. te gaan. Niemand gaat de kelder in. Iedereen op straat zou wijzen naar die straaljager. En hij kwam nog een keer terug ook. Toen dacht ik, oh my God, wat gaat hier nu gebeuren? Vloog die weer heel laag over en iedereen gaat de straat op. Het ja. heet, jij en ik zouden denken luchtalarm, kelders in, bommenvrij. Ze zijn er zo aangewend in Syrië aan die bombardementen... voor een burgerdoelen dat ze uh, ja, het, het laten gebeuren. Les dank je wel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Het was een komen en gaan van artiesten bij de opnames voor Het Koningslied. En dat lied doen meer dan veertig Nederlandse artiesten mee. Een heel karwei omdat alle artiesten slechts een gedeelte van de tekst inzingen. En dus was het in de Hilversumse Wisseloord-studio's behoorlijk chaotisch. Het is een drukte van je in een Hilversumse studio... waar artiesten in en uitlopen De opnames van Het Koningslied en de daarbij behorende clip... De volgende is, ik zal strijden als een leeuw. Bladzijde 3. Oké. 3, 2, 1. Ja, ik weet alleen nog niet wat ik ga zingen. Ik heb het over de mail gekregen. Maar het hele lied. Maar nu weet ik dus nog niet wat ik ga doen. Veel van de artiesten zoals Chantal Jansen weten eigenlijk nog niet helemaal wat de bedoeling is. En, eh, ze wilde iemand uit de musicalhoek. En, en dan hadden ze heel veel mensen kunnen nemen. En ik ben blij dat ik dat dan mag doen. We zingen ook allemaal maar een klein stukje natuurlijk. Ja. Nou zijn er een heleboel mensen zijn toch heel benieuwd naar het eindresultaat. Heb je al iets gehoord van Melody Lijn, van tekst, van Ga eens Nee, nee. Is het is voor jou we... net zo'n grote verrassing als van mij? Ja, ik denk het wel. Nou ja, ik, ik ben ook zelfs nog niet geweest. Dus ik weet ook echt niet wat ik ga zingen. Het is eigenlijk een beetje de We Are The World-formule, ja. hè? Dus alle, alle, alle Nederlandse artiesten komen een keer voorbij. Ja, ja het is wel een leuk plaatje denk ik straks met videoclip. Net en even, dus niet alleen artiest natuurlijk, maar ook vooral radio DJ. Ja. En jij wordt geacht om verstand te hebben van muziek. Nou. Jawel, wat is de kwaliteit van het lied? Uh, ja, het is het gevoel wat in het lied uh, zit. Dat laat ze soms moeilijk omschrijven, maar ik denk als je het... Uh, heb je al iets gehoord of niet? Klein stukje. Ja, dan da, da, da begrijp je wel denk ik een beetje wat het heeft. Uh, ja, een beetje het bombast wat je wel verwacht bij zo'n... Uh, nou ja, groots. Het is het groots en meeslepend, zeg maar. Ja, ja. je zingt zelf natuurlijk ook mee. Ja. Uh, hoe beviel dat, want je komt nu net uit de studio. Ja, was leuk. Ja, we hebben het lied natuurlijk nog niet gehoord. En we weten ook niet van tevoren wat we gaan zingen. Dus dat is altijd een beetje... Maar John uh, Jovenk, die, die coach, staat waanzinnig. Die zingt dan voor wat je ongeveer moet zingen. En uh, ja, dat gaat prima. Ja, en die ja. weet wel wat hij doet. Dus je kan jou goed sturing geven. Nou, John die heeft, wel, heeft er al een tikje verstand van, ja. Ja, <laughs> ja, ja, absoluut. Een beetje de, de coördinator van dit project, mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. ja. Het is een Helska wijk, kan ik me voorstellen, want het is een komen en gaan van Nederlandse artiesten... Um... En die zijn ook zo weer weg. Wat, wat, wat doen ze eigenlijk? Ja, wat, uh, wat er is gedaan, er is een lied gecomponeerd door, door John en zijn companen, En uh, zij zingen telkens stukjes uit dat lied. En uh, uh, ja, nu, nu lijkt het alsof ze uh, echt niet zeggende dingen uh, zingen. Maar straks wordt dat heel netjes in elkaar geschoven. En dan uh, komt dat allemaal bij elkaar aan het einde van het lied in een imposant refrein. Dan komen ze allemaal, al die stemmetjes komen allemaal weer bij elkaar. Dus uh, het wordt echt wel mooi je hart zo naar Prachtig, een klein voorproefje van het Koningslied... dat centraal zal staan op de dag van de applicatieverslag van Paul Sanders. René Pacet, het is kwart voor zes. Het was ergens vol aan het staan bij Rotterdam. Ja, ik en dat is het nog steeds. Vooral de A15 is vanmiddag bar en boos. Van, uh, vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam, 17 kilometer voor het Vaanplein. Maar aan, de, aan een ander stuk van de A15, bij Sliedrecht-West, is een ongeluk gebeurd. En dat levert ook veel vertraging op. Vanuit Gorkum naar Rotterdam... staat er uh, 11 kilometer file tot aan Sliedrecht-West. Dankjewel, René Passet. We gaan naar Den Haag. Naar Peter van der Meerschout, heb jij nieuws over de, het sociale koord wat eraan zit te er komen? Ja, op dit moment zijn de werkgevers en de werknemers... voorzitters nog met elkaar aan het praten straks. Dan haakt het kabinet eraan En zo af en toe dan uh, druppelt er wat naar buiten. Zo zijn we nu weer te orde gekomen... dat als het gaat om uh, de werkloosheid uh, beter aan te pakken... er 35 werkpleinen komen... waar uh, mensen uh, uh, geholpen kunnen worden aan, uh, aan een baan... als zij maar werkloos zijn geworden. En dan was de dag dat het uh, punt van uh, mensen met een, uh, met een arbeidsbeperking... Uh, mensen die wat moeilijk aan een baan komen... mensen die, uh, uh, die een handicap hebben... daarvan... Uh, Zat eerst in het voorstel van uh, in het uh, regeerakkoord dat er een verplichting komt bij de bedrijven. Vijf procent van je personeelsbestand moet bestaan uit dat soort mensen. Nou, die verplichting die is eruit. Er, wordt nu, is nu af, of er lijkt nu afgesproken te zijn dat eh, per jaar... 10.000 mensen van, met zo'n arbeidsbeperking aan een baan moeten worden geholpen. Eh, oplopend eigenlijk tot 10.000 mensen per jaar in 2020. En in 2016 wordt er bekeken of dat, dat lukt. Lukt dat niet, dan komt er wel weer zo'n verplichting in. Um, om de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, om de uitwassen daarvan, om dat tegen te gaan. Daarvan lijkt nu afgesproken te zijn dat er verbod komt op nul uren contracten in de zorg. En uh, dat er een uh, verbod moet komen op allerlei constructies met buitenlandse bedrijven. Waardoor mensen daar in dienst worden genomen. En toch hier in Nederland uh, te werken. Zodat het weer goedkoper is voor de, uh, voor de werkgever. Dat zijn eigenlijk de dingen die er nu weer uh, zo'n beetje naar buiten komen. Oké, okay, en het verbod Peter op nul nee, uren aan, contracten in hè? de zorg. Nee, ik vat het wel even voor je samen. Zegt Peter dat verbod op nul uren contracten in de zorg... is dat het wisselgeld wat wordt gegeven omdat de nullijn in de zorg van tafel gaat? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Um, de, maar goed, dat is toch ook weer een soort broekzak-vestzakregel. Op... Het gaat erom dat je eigenlijk meer zekerheid biedt aan mensen die uh, een, een flexibele baan hebben. Het kan niet zo zijn dat je eigenlijk elke dag maar gewoon maar moet, moet afwachten... of dat je volgende week nog wordt opgeroepen om te gaan werken. Dat is echt een hard punt voor, um, uh, voor, de, voor de vakbonden geweest. En die lijken die slag nu binnen te hebben gehaald. Alsnog, um, ja, die, um, uh, de lonen op, op nul um, daarvoor. Van ja, moet er toch ook weer een oplossing worden, uh, worden gezocht uh, door het kabinet. Want dat was wel ingeboekt als een soort bezuiniging van, uh, van 1 miljard euro. En die is uh, nu ook uh, van tafel. Maar dat lijkt nu ook weer terug te komen op, uh, op de CEO tafel Oké, okay, onze razende reporter met het laatste nieuws. Geef maar even uitrusten om 6 uur komt het kabinet daar bij jou. <laughs> het overdiek op Twitter. Een opmerkelijke tweet die bij mij althans meteen jeugdherinneringen opriep. En bij u vermoedelijk ook. Deze tweet kwam van onze collega's van RTV Noord. Twitter-account, apenstaart Noord Nieuws. 19.844 volgers. En de 39.005de tweet was deze. Flessenpost na ruim 40 jaar terug bij afzender. Dat maakt nieuwsgierig. Dus hebben we contact met die afzender. Mieke van Beuzenkom, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met u gaan we eens even terug naar het moment dat u een tienjarig meisje was... op vakantie op Ameland en toen er een fles in de zee ging. Ja, vertel. dat klopt. Ja. Nou ja, uh, het is inderdaad zo, zoals u zegt. Uh, ik heb een, uh, op een gegeven moment een, een flessenpost uh, geschreven. En uh, ja, die is overboord uh, gegooid. En na veertig jaar is... Uh, die weer boven water gekomen, letterlijk. En waar kwam die boven water? In Duitsland begrijp ik. Bij wie? Ja, hij is boven water gekomen in Sankt-Peter-Ording. Christian Wagner die heeft hem gevonden, eigenlijk al in 1991. Maar uh, hij heeft hem toen mee naar huis genomen en uh, hij heeft toen eigenlijk hem in een laag gelegd. En uh, nou ja, is hem eigenlijk een beetje vergeten toen. En onlangs heeft hij zijn huis een beetje opgeruimd. En toen kwam hij mijn briefje weer tegen. En toen dacht hij van, nou, misschien is het leuk als ik uh, de schrijver of schrijfster van dit briefje eens ga opzoeken. En hoe heeft hij u gevonden dan? Hij uh, heeft wat uh, speurwerk verricht op internet. En uh, nou ja, eerst uh, was hij op zoek naar een jongen. Omdat ja. mijn naam uh, als uh, Mike wordt, uh, wordt geschreven. En uh, dus, uh, nou ja, dat had geen resultaat. Maar toen uh, dacht hij van, nou, misschien moet ik dan toch uh, op zoek naar een meisje. En uh, nou ja, dat. Uh, en, ik begrijp, niet zo lang. en ik begrijp dat het ook via Facebook is gebeurd uiteindelijk, dat contact. Wat eigenlijk wel heel bijzonder is. Hè? Je, je, je gooit een fles met een papiertje in de zee. en dan via Facebook, decennia later, kom je met elkaar in contact. Ja, ja de, de oude tijd haalt de nieuwe tijd in in dit geval. <laughs> ja. W wat stond er op dat briefje? Daar ben ik wel eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar. Nou ja, het. Het zijn echt uh, uh, hele onnozele... Uh, het is eigenlijk een heel onnozel briefje. Een heel kinderlijk briefje. Uh, er staat in dat ik... Uh, nou ja dat mijn vader uh, gezegd had dat wij een briefje moesten schrijven... Uh, en dat we dat uh, in, in de zee zouden gooien. Dat het moest. En, ja, het moest inderdaad. <laughs> ja, Ik weet eigenlijk niet meer waarom mijn vader dat nou zo gezegd had. Maar uh, in ieder geval, wij hebben dat wel gedaan. En uh, dan vertel ik nog over uh, dat ik op de trap zit... en uh, dat mijn zusje van vier ziek is geweest... en dat de dokter er nu is om haar te onderzoeken. En uh, dat ik had gezien dat hij een papieren zakje uit zijn zak haalt... En dat daar een, een, een, ja ik noem het een prik, eh, met een goede naald eraan en dat ze een prikje moet hebben en dat ze dat niet wil. En dan hou ik eigenlijk heel abrupt op, nu moet ik ophouden, want ik moet eten. Nou, en dan vervolgens schrijf ik mijn adres op en uh, nou ja, mijn, mijn, uh, mijn geboortedatum en hoe oud ik ben en in welk ik zit en nou ja, waar ik hem dan uh, uh, ooit in zee heb gegooid. En zo de dobberde die richting Duitsland. 300 kilometer vader, Christian Wagner, vond hem uit Bremen. Hij is gisteren bij u geweest, zien we op de site van rtvnoord.nl. Ik vind het een prachtig verhaal. U bent de hoop wat mij betreft voor velen. Ik heb zelf ook menige flessen post in het water gegooid. Nooit, nooit iets van gehoord. Maar deze hoop begint voor mij in ieder geval weer te leven. Ik dank u <laughs> hartelijk. Mieke van Basic. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Wat denk Goedemiddag. Egyptische artsen hebben de opdracht gekregen om operaties op gewonde demonstranten uit te voeren zonder verdroving. De Britse krant The Guardian meldt dat op zijn website. Het gebeurde niet alleen tijdens de protesten tegen het regime van president Mubarak, maar ook daarna. Het blijkt allemaal uit documenten die The Guardian in bezit heeft. En in die documenten zijn getuigenverklaringen opgenomen van artsen en demonstranten. Daaruit zou blijken dat een legerarts zijn ondergeschikte ook opdracht gaf om de wonden van demonstranten niet schoon te maken. Artsen, verplegers en legerofficieren hebben in elkele gevallen. Ook demonstranten in een ziekenhuis in elkaar geslagen en opgesloten in een kelder. Het wapengekletter uit Noord-Korea neemt nog niet af. Onze collega's van de VRT laten het zien en vooral horen. In een nieuwsuitzending wordt aangekondigd in de bekende stijl dat de wapens op scherp staan. Onze wapens zijn klaar om te vuren, de coördinaten zijn in de raketten ingevoerd. Zodra we de knop hebben ingedrukt worden ze afgevuurd... en zullen de bolwerken van onze vijanden veranderen in een poel van vuur. Zo ging het toch? Ja, ja dat, dat klopt wel, ja. Uh, de liquidaties in de Amsterdamse staatsliedenbuurt op 29 december... hebben een wijdvertakte vete in de Amsterdamse onderwereld blootgelegd. Dat staat op de voorpagina van het parool. In de vete zijn de afgelopen jaren al diverse slachtoffers vermoord. Veelal jong en van Marokkaanse komaf. In een reconstructie beschrijft de krant... de achtergronden van de dubbele moord op 29 december... en de onderwereldmoorden die mogelijk verband houden... met de groepen rond de slachtoffers en de daders. Directe aanleiding voor de moord lijkt een 'rip deal', waarbij zo'n 200 kilo cocaïne... Met gestolen. Daarna werd een strafexpeditie opgezet naar de drugsdieven met meer doden tot gevolg. Parkwachters in Zuid-Afrika zeggen dat ze belegerd worden door stropers die steeds zwaarder bewapend zijn. De jacht op de kostbare hoorn van de neushoorn neemt zulke grote vormen aan dat het hier waarschijnlijk binnen enkele tientallen jaren is uitgestorven. In het Krugerpark waren vorige maand 70 invallen van zwaar bewapende stropers uit Mozambique. De parkwachters staan machteloos, vertelt een van hen tegen Sky News. At the moment, what we are up against is, is a war: it is a counter-insurgency-type war. Your enemy. Has no rules. And, and en daarom you know, we need to look down that road in terms of how we can improve our tactics to fight this particular scourge at that level. Een parkwachter vertelt dat ze een oorlog voeren waarbij de vijand niet aan regels gebonden zijn. Volgens hen moeten de stropers misschien op hun eigen niveau worden bestreden. De Rangers mogen bijvoorbeeld de stropers niet doodschieten, maar ze aanhouden en opbrengen. Het nieuwe Republikeins Genootschap heeft de afgelopen jaren een, wat ze zelf noemen, oorlogskastje gevormd. Waaruit anti-monarchistische initiatieven worden gefinancierd. Het nieuws is te lezen in NRC Handelsblad. Het genootschap heeft nu zo'n 25.000 euro in kast, dankzij lidmaatschap, scheld en donaties. Het genootschap leent onder meer geld aan jongerenbeweging. Het is 2013 voor stickers. Ook bieden de Republikeinen aan om de zaalhuur te betalen voor debatten over de monarchie. Sinds koningin Beatrix op 30 januari haar applicatie aankondigd is het ledertal gegroeid naar 2000. Nog altijd minder dan de Oranje Vereniging van Katwijk, zegt voorzitter Clement in NRC Handelsblad.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 AD Weekend is vernieuwd. Koop deze zaterdag het AD met het nieuwe magazine Prettig Weekend. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl Zes uur.